Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een Belgische voetbalwedstrijd zijn gisteravond 14 supporters onwel geworden. Het zou mogelijk gaan om needle spiking. Mensen worden dan gedrogeerd met een dunne injectienaald. Een paar mensen zeggen dat ze een prik voelden voordat ze niet lekker werden. En of er echt een prikker actief was in het stadion is nog niet duidelijk. In dit geval hebben ze wel het bloed van die mensen onderzocht. En de eerste resultaten zijn negatief. Dus er is nog niks gevonden in hun bloed. Maar het onderzoek gaat natuurlijk voort. De politie bekijkt nu de camerabeelden om na te gaan wat er echt gebeurd is. Acht mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen werden in het stadion behandeld. De bewoners van de straat in Amsterdam-West zijn vanochtend wakker geworden van een keiharde explosie. Er zijn meerdere ramen gesneuveld, maar geen gewonden. Het had heel anders kunnen aflopen, zegt de politie tegen AT5. Het gebeurde op een tijdstip dat veel mensen bijvoorbeeld buiten lopen om hun hond uit te laten. De baas van een groot babyvoedingbedrijf in Amerika heeft sorry gezegd. Er is een enorm tekort aan melkpoeder na het sluiten van een grote fabriek. Die ging dicht nadat het erop leek dat er iets mis was met de babyvoeding. En sindsdien zitten een hoop Amerikaanse ouders met hun handen in het haar. Om de boel tijdelijk op te lossen zijn er pellets vol melkpoeder onderweg vanuit het buitenland. Jongeren zijn tijdens corona het uitgaan verleerd. Ze drinken veel te snel en gaan sneller grenzen over. Dat zeggen hulpverleners, beveiligers en horecamensen tegen Nieuwzuur. Ook deze handhaver in Rotterdam ziet het de laatste tijd vaker misgaan. We merken toch wel tot na corona, na de heropening, tot we veel meer te maken hebben met uh, geweld en agressiviteit. Wat merk je dan? Ze zijn opgefokt, kort lontje, bij het minst geringste wordt er geweld gebruikt en ze schuwen fysiek geweld ook niet. Volgens het Trimbos-instituut bestonden er altijd een soort ongeschreven uitgaansregels en keken nieuwe stappers die af van de generaties boven hen. Door alle lockdowns en het binnenzitten is dat de afgelopen twee jaar niet gebeurd. Het weer nog veel zon vandaag, vanmiddag ontstaan er wel wat stapelwolken, maar het blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een onwelwording op de A7 Hoorn richting Zaanstad staat 4 kilometer verder tussen purmerend Zuid en Afritzaandijk. Er is één rijstrook open en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon TJ Zandvoort een zomerhit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 I feel the pain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 Als in een adem, schoot. de kerk, de groep, het plein, van paar boven op de brug. Oh en lang weer samen zijn, onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw voor ons waken in warmte en in kalm, spreid haar mantel. Over alle dagen Zie het statisch schip daar glijden Vaag hier midden door het nacht. De bogen uit lang vervloeid tijden Zit in elke steen van deze stad Het eerste was dat klinkt het galm onder de pomp. Iedereen die zingt, met zachtiging het hoogste wolk, als in adem zingt. De kerk, de kroeg, het plein, van varen boven op de vlucht, hoog en laag, weer samen zijn zij rond. Als in een droom aan ons voorbij, stooit haar kleuren op deze dag. Door de straat als een Onze lieve vrouw zal vandaag opnieuw over op ons waken in. Over de dagen, onze lieve vrouw, zal vandaag om die over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 Automatisch. Die stilstaande bestaat niet. Om nou het maar ja, Zo ah, ah, automatisch. Alles gaat vanzelf. Nog te door te gaan. niet doorstaan. Ja, hier staat als het zo gaat, De die Je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 Van de zomer op CFM. Hoe je nu overal? Hoor je nu overal. Ieder enmaal weer. CFM je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 Just Over yes, you Yes yeah. I do I'm not so systematic It's just that I'm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 to be to come on i'll scoot you over closer dear and i won't to boy your ear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 Bier, bier, geen water. Hey. is Zo, vijf, zes uur later. Hey. Mijn partner zit te mol voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Hey. Maak mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de hoogte. We geven geen. Fuck. Ze kennen mij bij de bar. We ben met de Mark. De barkeeper is van de zorg. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop. Je weet het, de... Van CFM FM. De antwoord: 106.9 FM. Mom, shake your body, baby, do the con guy, no. You can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the con guy, no. You can't control yourself any longer.